7 uur. Het NOS journaal. Dordalt Meegens. Camerabeelden van ongeluk in Stadion FC Twente. Syrië beschuldigt VS van inmenging en meer zelfmoorden in de EU door economische crisis.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 bij zijn arrestatie verzuimde agenten de Mexicaan te vertellen dat hij consulaire bijstand kon krijgen. De regering Obama zegt dat de executie daarom in strijd is met internationale afspraken en wilde uitstel. Het Hoogrechtshof wees een beroep om de man niet te doden een uur voor de geplande executie af. Het huis vreest dat Amerikanen die in het buitenland worden gearresteerd nu ook consulaire bijstand wordt ontzegd.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 De Haagse viswinkel Simonus is de winnaar van de nationale haringtest van het AD. Twee jaar geleden scoorde de haringhandel nog een 0 in de test. Dit jaar staan ze bovenaan met een 10. Volgens de eigenaar is de winkel in de afgelopen twee jaar van leverancier gewisseld... en werd de zaak verbouwd om betere kwaliteit te kunnen leveren. Ook kreeg het personeel bijscholing. Voor het komend weekend heeft Simonus extra personeel ingehuurd vanwege de verwachte drukte. Het was de dertigste keer dat de krant onderzoek deed naar de kwaliteit van de haring.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Het schandaal rond tabloid nieuws of the world is nog lang niet uitgewoekerd. Straks het laatste nieuws van onze correspondent. Maar we gaan eerst naar Enschede. Daar gaan de Arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie... en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zich buigen over de vraag... hoe een deel van de tweede ring in het FC Twente Stadion kon instorten. Bij dat ongeluk gisteren viel één dode. Aan acht mensen liggen nog in het ziekenhuis. Burgemeester Peter den Oudste van Enschede probeerde gisteravond... het ongeluk in het stadion in woorden te vatten. Nou ja, ik, mijn eerste gedachten zijn dat het uh, gewoon een verschrikkelijk... Uh, on, naar ongeluk is... En, uh, en, uh, het slachtoffer is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel erg wat daar is gebeurd. En mensen die in ziekenhuizen liggen. En, uh, uh, ik heb het gezien en het, uh, ik heb gezien hoe het dak erbij hing. En dat ziet er echt verschrikkelijk uit. Dus uh, wij, nou ja, maar het, het is, uh, wij hopen solidair te kunnen zijn en ook dat gevoel te kunnen overbrengen... met nabestaanden uh, nabestaanden van de uh, dodelijk slachtoffer. Als je bij het stadion kijkt naar het dak, dan, dan is het bijna een wonder dat het maar bij één dodelijk slachtoffer is gebleven, zou je haast zeggen. Wat een ravage. Uh, ja, dat, dat, uh, dat is natuurlijk uh, geen troost, maar uh, dat is wel waar, denk ik. Uh, uh, ik, ik weet ook dat uh, medewerkers van FZ Twente, die er ook werkten, nog net op tijd waren om weg te rennen, die zagen het dus gebeuren. Anderen die zaten boven in een kraan uh, of, of liepen daar, zeg maar, on, onder aan dat dak... ergens in een of andere groot. die zijn dus mee naar beneden gevallen... En, euh, nou, als je dat voorstelt, dan, dan, dan zie je ook weer hoe, hoe ongelooflijk uh, snel je in zo'n ongeluk verzeild kan raken. De meest gestelde vraag vandaag, denk ik, wat is de oorzaak? Maar ja, wat zeg je dan? Nou, dan zeg ik, dat weten we niet. Uh, maar ik vind wel dat uh, het is heel belangrijk is om te weten hoe het komt natuurlijk. Hè. Zit het in de constructie? Is het echt een bouwgerelateerd onderwerp? Uh, uh, ik denk in beginsel dat dat, dat dat het geval is, maar je weet het niet zeker. Dus je moet echt heel goed kijken... Want het is natuurlijk een stadion waar straks ook weer veel mensen in moeten zitten. Ja. Wordt het hele stadion nu meteen onder de loep genomen? Nou, ik denk dat het logisch is dat, dat zeker daar waar dit ongeluk een relatie heeft... ook met mogelijke zeg maar naar de zijwanden toe, dat dat gebeurt. En dan is het ook logisch dat je echt nog even goed naar het totaal kijkt. Wie gaat het onderzoek allemaal doen? Ja, op dit moment uh, hebben zich gemeld, zeg ik maar even, de onderzoeksraad voor de veiligheid. Ik weet niet in hoeverre zij dat doorzetten. Vinden dat het op hun terrein ligt. Uh, Arbeidsinspectie gaat sowieso onderzoeken. Openbaar ministerie onderzoekt omdat zij natuurlijk, het gaat om een dodelijk ongeval. Dus we willen ook kijken, van, is hier ergens een ernstige fout gemaakt? gemeente Enschede die kijkt naar, van, kan het stadion nu weer worden vrijgegeven? Wat moet er gebeuren om, uh, om, om weer het stadion te kunnen betreden? Uh, en we zullen met elkaar moeten beoordelen uh, in hoeverre zeg maar, we ook, uh, ook een aantal aspecten verder nog in, uh, rondom dat stadion onder de loep moeten nemen. Ook weer het herbekijken van vergunningen? Nou ja, kijk, uh, dat, uh, het is sowieso. Aan, hè? Ja, nee, dat begrijp ik. Het is sowieso natuurlijk heel erg belangrijk om uh, goed te kijken naar de bouwvergunning, op welke grond uh, die is verleend, et cetera. Dus al, dat is ook allemaal uh, keurig veilig gesteld en dat zal ook gebeuren. Uh, waar, uh, waar het natuurlijk ook om gaat, is dat je ook iedereen weer volstrekte zekerheid moet geven dat je, dat je uh, veilig naar het stadion kunt. Andere zorgen, denk ik de slachtoffers, de mensen die erbij betrokken zijn, waarvan een aantal nog in het, uh, in het ziekenhuis. Ligt veel mensen hier uit de omgeving? Ja, Vrijwel alle, alle werknemers die er aan het werk waren, komen uit de omgeving. Twente is natuurlijk een echte bouwregio, hè, dus dat is ook wel logisch. Dat betekent dat de, de, de slachtoffers verdeeld zijn over een aantal ziekenhuizen, komen uit verschillende gemeenten. Uh, en uh, ja, sommige zijn er ernstig aan toe en uh, sommige uh, iets minder ernstig. Maar het beeld is wel dat, uh, dat het voor velen een, echt een hele traumatische ervaring is geweest. Kunt u nog doen voor um, ja, ook de nabestaanden natuurlijk, maar ook voor de slachtoffers? Nou, wat wij in ieder geval doen is, proberen, uh, we hebben afgesproken dat we vanmiddag nog met een aantal, aantal mensen bij elkaar komen om, uh, om toch even goed na te praten. Er zitten ook hulpverleners bij. We zullen met de bouwondernemingen natuurlijk die een eerste verantwoordelijkheid hebben... ook contact opnemen, dat wij ook slachtofferhulp kunnen aanbieden. Uh, en ook met hen nog eens even samen bekijken... hoe hoeverre wij ook, ja, zeg maar, ook kunnen verzachten wat er is gebeurd door te delen. Ja, want weet u eventueel een idee van hoeveel mensen erbij betrokken waren... in die zin hoeveel mensen er aan het werk waren? Want er zijn natuurlijk veel onderaannemers ook die uh, het werk hebben uitbesteed. Ja, ik heb geen exacte lijst op dit moment, maar u uh, moet erop rekenen dat dat tientallen uh, mensen zijn geweest die bij verschillende bedrijven uh, uh, werkten en die daar op die bouwplaats bezig waren. De bouwplaatsen nog niet vrijgegeven omdat het te instabiel is. Wel zeker dat daar geen mensen meer worden gevonden? Ja, de, de uh, brandweer en hulpverleningsdiensten hebben me echt verzekerd dat, uh, dat daar zoveel naar is gezocht en dat dat, uh, dat, dat risico is uitgesloten. Burgemeester Den Oudsten van Enschede en Menoré Meijer sprak met hem. We gaan weer even naar het stadion, want uh, bij het stadion van FC Twente, de goalsvesten, is uh, onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs vertel eens, wat, wat zie je? Hoe ziet het eruit? Ik sta aan de kant waar je uh, ziet hoe het eruit had moeten zien na de verbouwing. Waar die tweede ring uh, wel gebouwd is en succesvol gebouwd is een tijdje geleden. Dan zie je ook heel goed die constructie van die stalen buizen die aan elkaar geschroefd zijn. Die die tweede ring, die bovenste laag bij elkaar houden. En als je eronder door kijkt onder het stadion, door een van de gaten aan de zijkant, dan zie je aan de overkant die ingestorte tribune. Er gebeurt nu eigenlijk helemaal niks. Dat zie je wel vaker bij zo'n ongeluk. Het is boem. Uh, het gebeurt en daarna gaat alles op slot. Letterlijk op slot. Want er zijn supposten die de hele nacht hier uh, het publiek op afstand, afstand hebben gehouden. Nou ja, vannacht waren er geen mensen hoor. Die zijn gisteravond allemaal komen kijken. Voor zover er iets te zien is. Want het is, het is afgegrendeld met rood-witte linten. Het beveiligingsbedrijf is dus ingehuurd om, om ervoor te zorgen dat er niemand bij kon. En dat zijn dus straks alleen de onderzoekers die, die naar binnen kunnen. En de supportersvereniging. U bent ook nog niet naar binnen geweest, hè? Nee, klopt. Ik ben nog niet naar binnen geweest. Evert-Jan van der Does zit voorzitter van de supportersvereniging Vriendenkring FC Twente. Want de supporters home was ook Dus We gaan straks proberen of we even naar binnen kunnen. U heeft de sleutel. Ja, we hebben de sleutel. Dus we kunnen even ja, van een afstand kijken... welke ravage we daar aantreffen. Want uh, we hebben het zelf nog niet gezien, alleen via de... Via de kranten en radio en televisie. Ja. Ook, de, ook de penningmeester, is hier Jacques Hendricks. Ho Hoe lang duurde het voordat iedereen het wist gisteren? Nou, dat gaat tegenwoordig met Twitter en al die uh, uh, communicatiemiddelen... gaat dat vrij snel, uh, denk ik. Want uh, het gebeurde net na twaalf. En uh, de eerste berichten die kwamen uh, zo rond tien of kwart over twaalf uh, binnen. Dus uh, ja, en dan, uh, dan denk je, nou, dat kan toch niet... Uh, dat is flauw. Ja, wie, wie, wie zet dat erop? Al die, al die. Maar goed, uh, ja, uh, dan ga je schakelen en uh, ga je zoeken. Internet, al die dingen meer. Nou ja, goed, dat komt heel snel op gang allemaal. Ja. En dan, om het gevoel even te vatten, het ging zo goed met de club, het gaat zo goed. Dus het stadion moest groter en dan, en dan gebeurt er dit. Ja, daarom, dat is juist het wrangen eraan. Uh, het, het, het, wat Jacques al zegt, uh, dan drinkt het niet helemaal tot je door. Dan denk je, god, is dat een flauwe grap die gemaakt wordt. Uh, maar als dan, als dan inderdaad het allemaal werkelijkheid is... Dan, dan is dat heel lastig om dat even een plek te geven. Want uh, in eerste instantie gaat dan toch, uh, uh, vind ik, je gevoel... Naar de, naar de slachtoffers en naar de nabestaanden van de overledenen. Want uh, dat, kwam, dat bericht kwam al vrij snel naar buiten. Ja. Is er behoefte onder de supporters, want ik neem aan u heeft veel mensen gesproken... om iets te doen nu. Wat kunt u als supportersvereniging? Nou, ik denk dat we op dit moment heel weinig kunnen doen. Kijk, uh, als, je, als je met een club bezig bent, dan... Uh, ja, en er gebeurt zoiets, dan kun je verder nog nergens aan denken. Dan, dan denk je, oh, als het maar goed gaat... en dan denk je aan al die dingen die daar rondomheen gebeuren. En, en je denkt eigenlijk verder nergens aan. Je laat je even uh, uh, leiden door, door de dingen die gaan en, en de mensen uh, ja, die het betreffen. En dat is het ergste. Dus onze site die hebben we net als andere supporters op uh, zwart gezet, om zo te zeggen. Uh, ik dacht dat Twente dat zelf ook gedaan had... En, uh, ja je, moet, uh, ja, je moet even uh, pas op de plaats doen. En uh, nou, de komende dagen zal uh, wel komen en blijken hoe Twente het verder aanpakt. En wat wij eventueel zouden kunnen doen. Ja, wat hebben we hebben gezien hoe groot, hoe hecht de gemeenschap is. Dat hebben we gezien na, na de bekerfinale en rondom het, het kampioenschap. Ik kan me voorstellen dat supporters ook bijeen willen komen, iets doen samen. Ja, klopt. Uh, nou, wat, wat, wat Jacques al aangeeft, het is allemaal zo vers, het gaat allemaal zo snel. Uh, ja, wij zijn natuurlijk een bestuur bestaande uit vrijwilligers. Dus we hebben allemaal onze dagelijkse werkzaamheden. Dus dit komt er dan ook allemaal tussendoor. Uh, ja, de komende dagen zal al uitwijzen uh, hoe het samenhorigheidsgevoel, uh, het Wentse samenhorigheidsgevoel, zich zal uiten naar deze, naar deze ramp. Ik zei het net, het stadion moest groter omdat de club het zo goed doet en dan gebeurt er dit. Hoe, hoe groot was eigenlijk die behoefte aan, aan meer zitplaatsen? Was het een enorme wachtlijst van mensen die, die het stadion in willen? Ja, er was een behoorlijk grote wachtlijst. Uh, sterker nog, uh, de, inclusief de uitbreiding. Uh, er zijn de mensen die, uh, die langer op de wachtlijst stonden, die zijn allemaal geholpen. Het stadion is totaal weer opnieuw uitverkocht. Maar ook is er opnieuw een wachtlijst. En die wachtlijst uh, ja, die geeft uh, het bestuur aanleiding om verder te kijken of er de gracht eventueel uh, dichtgebouwd kan worden. Dat, dat... Stadion was gewoon echt veel te klein geworden ja. voor een club die opeens ja. zo succesvol ja. werd. Ja, ja zo, zo kun je het zeggen, ja. ja. En nu is het weer een stuk kleiner. Ja, dat, dat wordt lastig. Hoe gaat dat dan gebeuren straks? eventjes heel praktisch. Het ja, is misschien veel te vroeg om het daarover te hebben. Maar het gaat voorlopig niet lukken met die, met die extra zitplaatsen. Nee, maar dat zijn ook uh, zaken die... Die, um, ja, die verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie nu bij Twente. En ik, ik, ik denk ook gevoelsmatig dat dat de komende dagen allemaal wel duidelijk zal worden. Met andere woorden, we, de, de, je moet eerst de aandacht geven aan de slachtoffers en de nabestaanden. Vervolgens zal het onderzoek gestart worden. En daarna komt eigenlijk ja, wat, wat voor gevolgen en consequenties heeft dat op het sportief gebied. Ja. Gaan we het ook nog over hebben straks. Um, wij gaan even kijken of we naar binnen kunnen. Of we kunnen gaan kijken vanuit de supporters -home of we daar iets kunnen zien over uh, ja, de gevolgen voor het speelveld... Voor, het stadion, voor de rest van het stadion, van die ingestorte tribune... hier uh, bij het stadion van FC Twente. We horen we later van je. Matthijs van der Wiel dus, vanochtend in Enschede. Er komt steeds meer verzet tegen het pensioenakkoord. Ook vakbond De Unie is nu tegen. We spreken daar straks over met de voorzitter, Rendert Algraaf. Verkeersinformatie is er niet. Staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zeven door naar Groot-Brittannië. Het schandaal rond de Britse temploids News of the World... grijpt steeds verder om zich heen. De Britse krant The Guardian schrijft dat voormalig hoofdredacteur Andy Coulson... Um, daarna trouwens woordvoerder van premier Cameron vandaag wordt gearresteerd. Gisteren werd al bekend dat mediamagnaat Rupert Murdoch, eigenaar van dat uh, tabloid zijn meest succesvolle krant News of the World opdoet. Correspondent Arjen van der Horst, Arjen, wat is het laatste nieuws over Coulson? Is zijn arrestatie inderdaad slechts een kwestie van tijd? Ja, daar lijkt het wel op. Al hebben we nog steeds uh, geen bevestiging gehoord van de politie zelf. Uh, The Guardian meldt dat de politie gisteren contact heeft opgenomen met Andy Coulson. En dat hij vandaag gearresteerd zou worden. Uh, de verdenking is dat hij op de hoogte zou zijn geweest uh, van, het, van het afluisterschandaal. Van de praktijken die heersten op de krant. En uh, dat hij toestemming verleend zou hebben. En dat is waarschijnlijk een veel uh, schadelijker beschuldiging. Toestemming verleend aan het betalen van tienduizenden ponden aan uh, politieagenten om informatie los te peuteren. Nou, het lijkt erop dat Murdoch hem zelf heeft laten hangen... want het was zijn Nieuws International... Uh, dat eerder deze week bekend maakte e-mails te hebben overhandigd aan de politie. En daaruit zou blijken dat Currelson uh, schuldig is... Uh, waar hij dus nu van uh, wordt verdacht. Dit lijkt het hele proces uh, versneld te hebben... want de krant The Guardian meldt ook dat uh, er een tweede leidinggevende... In, binnen de krant uh, uh, binnenkort gearresteerd zal worden. Nogmaals, dit bericht komt alleen voor The Guardian. Maar ja, we hebben gezien dat deze krant uh, de afgelopen maanden... jaren niet, zo niet uh, dicht bij het vuur zit. Ja, en zou dat dan die tweede Rebecca Brooks kunnen zijn... de huidige hoofdredacteur van The World? News of the World? Dat zou heel interessant zijn. Want Colson is duidelijk een van de hoofdschuldigen. Uh, het opvallende is dat Murdoch er alles aan heeft gedaan om deze Rebecca Brooks te beschermen. Rebecca Brooks, dat is nu de chief executive van News International... dat is de uitgever van uh, News of the World. Maar net als Colson uh, is zij hoofdredacteur geweest van News of the World. En onder haar leiderschap werd de telefoon van dat vermoorde meisje... Millie Duyler, afgeluisterd uh, door de krant. Nou, die onthulling eerder deze week bracht alles aan het rollen... leidde ook... Dus uiteindelijk tot het opheffen van News of the World. Ja, ook Brooks zegt van nooit iets geweten te hebben. Maar ja, de roep is groot, zoals we ook al uh, twee dagen geleden in het lagerhuis hoorden, om af te treden. Voorlopig zit ze nog waar ze zit, maar ze staat onder zeer zware druk. Maar als Annie Coulson, voormalig hoofdredacteur, inderdaad wordt gearresteerd. We zeiden dat net al eventjes, dus hij is ook woordvoerder van premier Cameron uh, geweest. Ka zal dat daar problemen opleveren voor, voor Cameron, denk je? Het zijn geen gemakkelijke tijden voor uh, David Cameron. Het, niet zozeer dat zijn positie nu echt in gevaar komt. Maar ja, hij loopt wel enorme imago-schade op... en daar zal de oppositie zeker gebruik van maken. Cameron nam hem in 2007 aan als perschef, als spindokter... net nadat Colson was afgetreden als hoofdredacteur van News of the World... in die eerste oprisping opris van het afluisterschandaal. Toen ging het rond uh, afluisterpraktijken uh, uh, rond Prince William... Cameron was al in 2007 gewaarschuwd het niet te doen. De Guardian uh, zelf heeft hem daarna nog persoonlijk gewaarschuwd... toen Cameron uh, premier werd. Toen hij ook Colson dus meenam naar Downing Street. En dat vertelde de hoofdredacteur van The Guardian gisteren. Ja, of uh, Cameron heeft zijn voorwerk niet gedaan. Of hij is gewoon heel naïef geweest om Colson op zijn woord te geloven. Maar de premier heeft hem uh, door dik en dun gesteund. Ook nadat Colson begin dit jaar als zijn woordvoerder aftrad. Ja, en dat, deze hele affaire keert nu als een boemerang terug naar de premier. Dus het is erg schadelijk voor hem. Arjen van der Horst, dank weer voor jouw verhaal vanuit Groot-Brittannië. Team van wacht u luistert naar het NOS Radio In Journaal. Het pensioenakkoord is één grote flop. Zegt vakbond de Unie. De bond zegt nu definitief nee tegen de plannen zoals die er nu liggen. Daarmee is het onzeker of de vakcentrale MHP, na FNV en CNV, de derde vakcentrale, instemt met het akkoord dat er nu ligt. Voorzitter van de Unie, Rendert Alga. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u het zo'n flop? Nou, wij. wij... Onze leden hebben uitgesproken dat zij het akkoord onvoldoende vinden. We hebben namelijk zowel onder de Unieleden als ook onder niet georganiseerde middeninkomens in Nederland een enquête uitgezet. Twee verschillende enquêtes met uiteraard dezelfde vraagstelling. En uit beide enquêtes komt heel duidelijk naar voren: onze leden geven in totaliteit het rapport een 4. Plus. En de middeninkomens in Nederland, dus mensen die niet lid zijn van een, van een vakbond, maar wel ongeveer uh, ja, in onze doelgroep uh, zitten als, uh, als Unie, die ja. geven het rapportcijfer een 4,5. Maar dat waarom? Zijn beide cijfers waarmee je ja, niet overgaat als, je, als het het, het ja. rapportcijfer is. Ja, dat snap ik. Maar waarom? Wat, wat, wat schort eraan? Nou, er zijn twee dingen die, er, die eruit springen. In eerste instantie toch heel duidelijk de, de afstandelijke opstelling van, van werkgevers. Werkgevers geven toch in het akkoord in het akkoordniveau, dat is de uitstraling, keihard aan dat ze niet achter hun werknemers en hun oud-werknemers staan. En, en daarmee krijgt, krijgt het akkoord... Van, van werknemers te weinig vertrouwen. Ja. Zij willen niet bijdragen in geval van nood? Zij willen niet bijdragen in geval van nood. Dat, dat is de, de uitwerking in de, in de praktijk. En tweede belangrijke reden die er ook uitspringt... dus die ook een lager cijfer krijgt in, in onze enquêtes... is dat, uh, dat vooral jongeren bang zijn dat er straks te weinig pensioen uh, zal zijn. Jongeren verwachten dat zij de rekening gaan betalen, kortom, wel hoge premies uh, betalen, verplichte pensioenpremies, uh, maar grote twijfel of ze zelf ooit een goed pensioen zullen krijgen. Nou, dat is, dat is duidelijk de tweede, uh, tweede oorzaak die er uh, in negatieve zin uit uh, uitspringt. En u bent het daar helemaal mee eens, meneer Algen? Nou, met die analyse ben ik het uh, voor een groot deel, uh, deel eens. Want het is natuurlijk niet alleen inhoud die wordt beoordeeld. Het is door, uh, door werknemers ook, ook een gevoel wat wordt beoordeeld. Ja, je, maar goed, maar een gevoel je daar je natuurlijk in, niet zoveel in, voor. In, in, in, in je, je toekomst. Ja, pensioen. maar het gaat, het gaat natuurlijk wel om de feiten. Dat is juist zo lastig in deze pensioendiscussie. Vindt u het terecht dat het zo uh, massaal wordt afgewezen? Dat het akkoord een 4-plus krijgt? Hoe, hoeveel nou, zou u het geven? Kijk, onze leden, de Unieleden, hebben een oordeel gegeven over het pensioen zoals het er nu ligt. Nou, wat constateer ik dan wat onze leden ook, dat niet duidelijk is wat er nu ligt. Want eh, het zijn kennelijk dagkoersen. Want de ene dag wordt er gesleuteld aan, uh, aan cijfers met betrekking tot de AOW. De andere dag uh, moet worden doorberekend wat, uh, uh, wat de opbrengsten van de pensioenen zijn. Het Centraal Planbureau heeft opdrachten gekregen van het kabinet. Dus kortom, uh, ook als, als, als gewoon Unielid zeg ik van ja, waar. Waar spreek ik mijn oordeel over? Maar is dit nou? niet een hele vreemde situatie, meneer Oga? Dat zo'n akkoord uh, een 4-plus krijgt, maar eigenlijk weet niemand echt waar het over gaat. Nou, maar dat is ook een van de, de belangrijke redenen waarom het akkoord een 4-plus krijgt. Want kijk, wij als Unie, wij, wij zijn normaal gesproken geen onruststokers. Wij hebben uh, leden, uh, ja, weldenkende leden, die altijd oplossingsgericht zijn. En als Unie zijn wij ook een vakorganisatie die altijd oplossingsgericht is. Alleen als je... Uh, ja, als je iets voorlegt aan de leden, dan moet je dat doen met de informatie die op dat moment bekend is. Dus wij hebben het akkoord zoals dat 10 juni is afgesloten voorgelegd en uh, onze leden, ik, ik denk terecht zeggen daarvan van, nou dat krijgt een onvoldoende. En als je dan kijkt naar het hele traject zoals dat zich nu afspeelt, ja, dan mag je zelf zeggen dat het een, een flopakkoord is. Omdat uh, je niet weet uh, met dit akkoord waar je aan toe bent. Het is, het is wel een basisakkoord, maar het is niet af. Nou ja, en iets wat niet af is, ja dat da, da, da is ook een reden om het een onvoldoende te geven. Goed, duidelijk. Renner Alga, voorzitter van de Unie. Dank u wel. Graag gedaan. Terug bij af. Dat is België. Het lijkt er wel op dat na de afwijzing van gisteren... van het rapport van Dirupo door de Vlaamse nationalisten... formateur Dirupo uh, de ultieme poging... Ziet stranden. Ultieme poging om de partij weer om tafel te krijgen voor het vormen van een regering. Er waren verregaande uitgewerkte voorstellen over economische hervormingen, autonomie en de kiesdistricten. Voor elk wat wils, zo leek het. En de verwachtingen waren voorzichtig toch, toch wel hoog gespannen. Maar de NVA wil niet. liet voorman Bart de Wever gisteren geen enkele onduidelijkheid over bestaan. Ik geloof niet in deze nota. Ik geloof niet in het project van de formateur. Dit is een slechte zaak. ...voor alle inwoners van dit land. En het is bij uitstek een slechte zaak voor de Vlamingen. Want zij zullen bij uitstek de rekening gepresenteerd krijgen. Journalist Lisbeth van Impen van de Vlaamse krant Het Nieuwsblad. Mevrouw van Impen, goedemorgen. goedemorgen. Wat is er aan de hand? Waarom wil Bart de Wever met zijn NVA niet? Wel, uh, we hebben weer eens een nota gekregen. Voor het eerst niet alleen met staatshervorming... ...maar ook met een voorstel tot begroting. Want wij moeten ook 22 miljard besparen... Uh, de partijen hebben drie dagen gekregen om door die nota te gaan. Dag één leek het alsof niemand nee zou kunnen zeggen, omdat er wel aan gewerkt was. Het was concreet, er zat eten en drinken in, zoals wij zeggen. Uh, maar dag drie was dat al aan het omslaan en de NVA vond toch dat er te veel besparingen in zaten. Te weinig staatshervorming en te weinig grote hervormingen. En dus hebben ze nee gezegd. Mm, mevrouw Van Impen, dan zou je denken, dan is de wever de gebeten hond. Die laat het stranden, hij heeft het gedaan. Hij is wel een beetje de gebeten hoor, maar um, we hebben dit intussen zo vaak meegemaakt. Hè. We zijn dertien maanden aan het onderhandelen. Om de zoveel tijd komt er iemand met een nota. Uh, en die wordt dan afgeschoten. En iedereen heeft al wel eens een nota afgeschoten. En vaak op een vrij domme manier. Uh, dus we, we hebben het gevoel dat je een beetje in die carousel zit waar het altijd weer hetzelfde is. Uh, de partijen spreken al maanden niet meer met elkaar. De laatste keer dat ze samen rond een tafel hebben gezeten, was begin september vorig jaar. Ja. En sindsdien hebben we dus mensen die uitgestuurd worden, een beetje met de ene gaan praten, een beetje met de ander, een nota schrijven en dan schiet iemand die af. Dus we zitten op een carousel waar we blijkbaar maar niet afgeraken. Alleen voel je nu wel dat we stil op het punt zitten dat we toch niet kunnen blijven hetzelfde proberen. We moeten toch stil aan iets anders proberen. En dan denkt u aan verkiezingen? Wel, aangezien het standpunt van nogal wat Franse partijen is dat ze geen regering willen maken zonder de NVA. En het intussen wel duidelijk is dat de regering met de, met de Frans-Zalige Socialisten en de NVA, ja, dat dat er nu eigenlijk wel nooit zal komen. Dat is wel uh -huh. duidelijk geworden. Uh, ja, dan, dan schieten er niet zo heel veel opties over. Dus dan uh, lijken verkiezingen stil aan de meest waarschijnlijke optie. Tja, uh, maar willen de partijen dat dan wel? We vragen het maar even voor de zekerheid. Ja, ze weten het niet. Dus uh, Blijkbaar is ook, uh, deze keer hebben er een aantal voorzitters samengezeten. Ze hebben elkaar in de ogen gekeken. Ze hebben elkaar gevraagd, van, is er dan een alternatief? Iedereen heeft toegegeven dat er geen alternatief was. Ook Bart de Wever. En vervolgens heeft hij nee gezegd. En dan is het de, gebruik, de, de gewoonte bij ons dat er dan gezegd wordt... dat de koning het maar even moet oplossen. <laughs> uh, we mogen verwachten dat de komende dagen weer alle voorzitters... Uh, op het paleis zullen verschijnen... En ik weet echt niet meer wat die man nog gaat verzinnen, maar uh, ja, hij zal dus weer iets moeten verzinnen. Ja, um, stel dat het niet lukt, is het denkbaar inmiddels dat België gedeeld verder gaat in deelstaten? Nou, ook daar zitten we met een klein probleem. Iedereen weet dat uh, als je verkiezingen zegt, dat die zullen gaan over het voortbestaan van België. Dat is zo aanvaard intussen. Na dertien maanden zonder regering weten we dat die campagnes zullen gaan over het einde van België, ja dan nee. Mm -hmm. uh, waarbij we waarschijnlijk even zullen vergeten uh, dat op dit moment geen enkele partij ook maar het benul heeft van hoe je het land uiteenhaalt. Zelfs de Vlaamse socialisten ja, zeggen van ja, dat is een proces dat jaren, zo niet zo decennia zal moeten duren, want we weten niet hoe we het uiteenhalen. halen. Dit land is nu eenmaal verswengeld en we hebben Brussel, we hebben schuld en noem maar op. Uh, dat valt heel moeilijk uiteen te halen. Dus dan krijg je een campagne over het splitsen van het land waarna na de verkiezingen dezelfde partijen aan de macht zijn en dan moeten die gaan onderhandelen over een splitsing waarvan ze eigenlijk niet weten hoe die zal aflopen. Ja. Uh, het is om een beetje wanhopig van te zijn. Nou, dat geef ik eerlijk toe. Mevrouw Van Impen, wij wensen u veel sterkte.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 instorten, dak Grolsvesten op camera en Syrië beschuldigt VS van provocatie. Half acht is het, goedemorgen, ik ben Doral Megens. Er zijn videobeelden van, maar wat daarop exact te zien is, kan burgemeester Den Oudste van Enschede niet zeggen. Het instorten van een deel van het dak van FC Twente, gisteren. Den Oudste heeft de beelden gezien, maar hij wil er niet veel over kwijt. Ik heb één blik geworpen op de beelden. Die beelden zijn natuurlijk veilig gesteld, ook voor de onderzoekers. Uh, ik heb natuurlijk gezien dat het dak naar beneden kwam, maar om nu die beelden te duiden, uh, uh, dat vind ik heel erg ingewikkeld. Ik heb het indruk dat het verstandiger is dat die beelden onderdeel worden van het onderzoek en dat die ook deskundig geduid worden. Inmiddels lopen er vier onderzoeken naar het incident. De gemeente, de arbeidsinspectie, het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid We willen allemaal weten wat er is gebeurd. De spelers van FC Twente waren op trainingskamp in Zeeland en ze wilden graag naar huis, zegt voorzitter Munsterman. FC Twente is toch een FC Twente-familie, dus ja, dan wil iedereen toch bij elkaar zijn en, en terug naar uh, zo dicht mogelijk bij het stadion zijn. Bij het ongeluk kwam een man van 31 uit Nijverdal om het leven. 15 mensen raakten gewond, acht van hen liggen nog in het ziekenhuis. De toestand van een van de gewonden is kritiek. Een provocatie. Zo betitelt het Syrische regime het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur aan de stad Hama. In die stad zijn al weken grote demonstraties tegen de regering van president Assad. Volgens verschillende bronnen is de stad omsingeld door tanks en hebben militairen het vuur geopend op demonstranten. Maar de Syrische minister van Buitenlandse Zaken ontkent dat in alle toonaarden. There is no military offensive on Hama. Yes, there are demonstrations. Last Friday were thousands en were Volgens de Amerikaanse regering was de ambassadeur in Hama om de demonstranten een hart onder de riem te steken. De Syrische regering zegt dat het bezoek aantoont dat de VS zich bemoeit met interne aangelegenheden en dat Washington het land verder wil destabiliseren. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man zeven mensen gedood. Daarna heeft hij zelfmoord gepleegd. De politie vond de lichamen van zijn slachtoffers in twee huizen... in de plaats Grand Rapids. Onder de slachtoffers waren twee kinderen. Het aantal zelfmoorden in de Europese Unie is de afgelopen jaren gestegen... en dat komt bijna zeker door de economische crisis... schrijven onderzoekers in het Britse medisch tijdschrift The Lancet. Ze vergeleken de zelfmoordcijfers van tien EU-landen... De jaren 2007 tot en met 2009. En daaruit bleek dat in 9 van de 10 landen, daaronder Nederland, het aantal zelfmoorden met 5 tot 17 procent is gestegen. En vooral in Griekenland en in Ierland beroofden meer mensen zich van het leven. En hij zei wederdienend, dus al vanmiddag de laatste Space Shuttle de ruimte in worden geschoten. Na 30 jaar trekt NASA de stekker uit het Shuttle-programma. Atlantis is het laatste herbruikbare ruimteveer dat wordt gelanceerd. En daarna kunnen de mensen die eraan hebben meegewerkt. Op zoek naar een andere baan. What happens after the last shuttle goes? We've all received layoff notices for uh, July nd uh, so we're all currently looking, looking, looking for, for jobs. jobs. Yeah. Het weer werkt voorlopig niet mee. Er zijn grote onweerswolken boven het land lanceerplatform in Florida. NASA schat de kans dat de shuttle ook echt vanmiddag kan vertrekken op 30 Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het overwegend bewolkt in het noorden en de laatste bui verlaat via de wadden het land. In de rest van het land is het vrij zonnig, maar dat is van korte duur. Later in de ochtend ontstaan veel stapelwolken en wisselen bewolking en de zon elkaar af. Vanuit het zuidwesten trekken opnieuw buien over het land en daarbij is wel kans op onweer. Vanmiddag krijgt vooral het westen en noorden te maken met neerslag. In het zuidoosten laat de zon zich regelmatig zien. Bij matige zuidwestenwind komen de maxima uit tussen 19 graden aan de kust en ongeveer 22 graden in het binnenland.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Via NOS.nl kunt u beelden zien, en bewegende beelden en foto's zien van het deels ingestorte stadion van FC Twente. De grote vraag is, uh, die op dit moment beantwoord moet worden, hoe heeft het kunnen gebeuren? Kan je uh, ongestraft een stadion uitbreiden? Kan er zomaar een ring bovenop gebouwd worden? In Enschede ging het mis, dat weet u inmiddels, daar stortte gisteren dat dak in, daar viel... Uh, Eén dood, 15 mensen raakten gewond. Wij praten hierover verder met Jan Kamphuizen, die is directeur van het adviesbureau Draaier en Partners. Meneer um, Kamphuizen, goedemorgen. Goedemorgen. U was betrokken bij de bouw van het oorspronkelijke stadion van fc Twente. laten we daar duidelijk uh, over zijn. Dat van goed. voor de uitbreiding. Dat um, ja, aan u de vraag: kan je een stadion ongestraft blijven uitbreiden? Want dit was de tweede uitbreiding al. He? Ja, tweede uitbreiding, dat wil zeggen dat de eerste uitbreiding uh, op twee vleugels was. En nu werd de derde vleugel, een korte vleugel, werd uh, ook verder uitgebreid. En, en kan dat zomaar? Uh, ja, want bij de inleiding zei u dat het gebouw, de uitbreiding bovenop het, uh, het uh, bestaande gebouw, werd gerealiseerd. Dat is niet correct. Uh, Zo'n tweede ring is als het ware een gebouw dat helemaal zelfstandig achter de bestaande ring uh, wordt gebouwd. En daardoor is zo'n uitbreiding mogelijk. Hoe gaat dat in zijn werk dan, meneer Kamphuis? kunt u eens uitleggen. Hoe, hoe bouw je dat er dan achter? Je hebt een uh, bestaande ring. En uh, ja, het is net als bij een atletiekbaan, zou ik bijna zeggen... als je een paar banen erbij wilt leggen, dan doe je dat aan de buitenkant. Ja. En ontstaat er een geheel zelfstandig gebouw... waarin op uh, hoogte boven de uh, bestaande ring... Ja. de nieuwe zitplaatsen worden gerealiseerd. Ja. Dus als men zegt, en je hoort dat vaak er is een ring bovenop gezet... dan klopt dat eigenlijk niet. Formeel is, ja, ja, dat, niet, dat, niet. is dat niet correct. Nee. He, dus het, gebouw, het nieuwe gebouw wat je erachter bouwt... steekt boven het bestaande gebouw uit. En uh, heeft dus eigenlijk een heel zelfstandig karakter. Mm -hmm. U uh, heeft de beelden vast ook gezien. Um, wat is uw idee bij wat daar gebeurd is? Nou, in de eerste plaats is natuurlijk... Groot drama en het uh, betreuren van slachtoffers. Dus dat is natuurlijk het. Uh, uh, ja, het, het natuurlijk uh, ernstig. Mm -hmm. uh, ja, zonder dat onderzoek plaatsvindt. kun je moeilijk uh, precies zeggen. wat er nu gebeurd uh, kan zijn. En dat durf ik vanaf deze plaats dan ook niet. Uh, uh, durf ik ook geen uitspraken over te doen. Nee. Er wordt wel steeds gesproken over haast. Zoiets moet je natuurlijk niet met haast bouwen. Wat, wat is uw mening daarover? Nou, het, ogenschijnlijk is het zo dat uh, je hebt natuurlijk een beperkte tijd... waarin zo'n project uh, gerealiseerd moet worden. Ja, dat moet voor het uh, seizoen start af zijn natuurlijk. Daarom. Ja. Hè, dus je hebt wel een beperkte tijd. Maar aan de andere kant, bij dit type gebouwen is het heel goed mogelijk... om een heleboel voorbereidende werkzaamheden door prefabricage uh, te doen. En uh, ook al zie je op de bouwplaats... Dat uh, het een, een, een relatief kort tijdsbestek is. Feitelijk wordt er al veel langer gewerkt aan zo'n project, doordat uh, in de fabrieken uh, alles wordt voorbereid. En met een planning moet dat ook heel goed mogelijk zijn voor, de, voor een gebouw als deze. Is, is zoiets een unieke klus? Of uh, ja, het, het gebeurt natuurlijk vaker dat een stadion wordt uitgebreid, maar nou ook weer niet zo ver dat het routine is. Uh, zijn er bedrijven in gespecialiseerd? Uh, er zijn meerdere bouwers in Nederland die een dergelijke klus, uh, prima aan kunnen, ja. Ja. Zou, zou, zou het ook domweg een ongeluk kunnen zijn dat inderdaad, want dat is ook een verhaal dat gaat, een, een kraan omgevallen is tegen een van die palen, en, ja, dat er eigenlijk weinig, dat het niet te voorkomen was? Dat het niet te voorkomen was? Mm -hmm. uh, ik denk dat zoiets, uh, uh, ik, daar, daar moet onderzoek voor plaatsvinden. in, hè? Uh, Tuurlijk is het te voorkomen, denk ik dan. Hè. Ik bedoel, er heeft ook een eerdere uitbreiding plaatsgevonden... Waar het, niet, uh, waar, waar het niet heeft plaatsgevonden. Hmm. Jan Kamphuizen, directeur van het adviesbureau Draaier Partners... waren dus betrokken bij uh, de bouw van het oorspronkelijke stadion van FC Twente. Dank u wel, meneer Kamphuizen. Graag gedaan. Langs de etappen van de Tour eindigde gisteren in een massasprint. En die werd gewonnen door Bos Hagen. Maar voor ons eigenlijk belangrijker. Um, er was ook Nederlands succes in de Tour. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Want een Nederlander in de bolletjes-trui, het moet niet gekker worden, Johnny Hogeland, hij ja. ging ervoor, hè? Ja, hij ging ervoor. Hij, uh, hij droomt van die trui. Hij had vooraf al een helm laten maken in, uh, in de kleuren zeg maar, van die bolletjestrui, dus wit met die rode bolletjes erop. Uh, hij droomde als klein kind altijd van de trui, waar denk ik toch heel veel mensen uh, als kind hebben gedroomd van de gele trui of misschien de krachtpatsers, de, de snelle mensen van, van de groene trui, van de splinters. Nee. Hogeland droomde altijd van de bolletjes trui. En je zag het een dag of uh, twee geleden al toen Hogeland ook mee zat in de ontsnapping. En echt heel bewust een puntje meepakte onderweg op een klimtje van vierde categorie. Uh, dat hij echt bezig was met het, uh, met het verkrijgen van die trui. En dus was het geen verrassing dat hij gisteren mee zat. Op de eerste klim legde hij uh, de basis, breidde hij de basis eigenlijk verder uit... Want dat was een kind van derde categorie. En uh, ja, dat bleek genoeg om die, uh, die strijd dus uh, um, ja, vandaag en morgen aan te mogen trekken. Want vandaag is een geheel vlak parcours van Le man naar Dus één ding is zeker, als Johnny de etappe uitrijdt... staat hij vanavond gewoon weer op het podium bij de rondenissen. Kijk eens, uit, die krijg je er gratis bij. Hè? En, en uh, weer een dag zeggen voor een Noor, hè? Hagen. Wat is dat voor renner? Ja, dat is een, uh, een beetje een alles eigenlijk. Hij is rap, hij kan ook best aardig tijd rijden... Hij heeft uh, in het verleden al, uh, al hele mooie wedstrijden uh, gewonnen. Alleen uh, die uh, ja, dat zat er nog niet in. Nou, dat zit er dus nu wel in. En uh, hij rijdt voor een, voor een Engelstalige ploeg. En dat is toch eigenlijk ook wel een uh, opvallend feit... dat bijna alle ritten in deze ronde van Frankrijk... naar de Engelstalige ploegen zijn gegaan. Dus wat dat betreft zou je echt uh, van de definitieve kentering... in het wielrennen kunnen spelen. De traditionele landen, uh, zoals Frankrijk, zoals Spanje, Nederland natuurlijk hebben het toch wel moeilijk om ritsegers te behalen. Nederland heeft dat sowieso de afgelopen jaren. Um, maar één keer Omega Pharma Lotto, Belgische ploeg. En daarna BMC met Cadell Evans, HTC met Cavendish. Uh, Garmin heeft natuurlijk ritsegers behaald. Ja En gisteren de Sky, de ploeg van uh, Boris van Hagen. Dus de Engelstalige ploegen uh, hebben het heft stevig in handen in deze Tour. Ja, maar dan moeten we van Kanselijn natuurlijk ook niet vergeten, hè, Nederlandse ploeg, want die doen het uh, uitstekend... Zeker, ze laten zich prima zien, ze doen waarvoor ze hier zijn, aanvallen en op die manier proberen een ritzegen te balen. Nou, ze hebben nu natuurlijk met de bolletjesstrijd al een prijs. Maar het zou wel erg goed zijn voor het Nederlandse wielrennen als daar ook nog eens een Nederlandse ritzegen overheen komt uh, verderop in deze tour. Uh, uh, Want dat hebben we na al die jaren wel weer eens een keertje nodig. Maar voor Kanserlui doet het prima. Ze, ze doen wat ze hebben beloofd en uh, ja, ze kunnen gewoon goed mee in deze Tour. Sebastian Timmerman over de etappe van gisteren, de etappe van vandaag. Die starten we op om half negen in de Tour Ontwaakt. Voor de Zeeuwse kust wordt vandaag een schip tot zinken gebracht... om uh, later weer naar te duiken. Daar gaan we het zo over hebben. Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Zijn er überhaupt files, Erwin? Ja, er staan uh, even kijken twee files op zo. dit moment. Ja, ja. Op de A27 bijvoorbeeld Utrecht richting Golkem, Daar is een, een aanhanger met tuinartikelen losgeraakt van de Ach, auto. Oh jee. En de auto is doorgereden. Dus misschien <laughs> dat de bestuurder het nu even in zijn spiegeltje kan kijken. <laughs> Bij Knopend Lunette is de linkerrijstrook daarom dicht. Vanwege die aanhanger. En er staat 3 kilometer file inmiddels. En ook nog steeds op de A58. Breda richting Eindhoven. Tussen Afrit-Hilvarenbeek en, en Moergestel, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, dat wordt niet harken. Na 168 jaar houdt hij op te bestaan. De Britse zondagskrant News of the World. Het boulevardblad werd achtervolgd door schandalen... rond afluisterende journalisten en privédetectives. En de krant kreeg daardoor een groot imago-probleem. Adverteerders liepen weg en de krant leek af te steven op een groot verlies. Toch waren vrienden en vijand verbaasd dat eigenaar Rupert Murdoch... gisteren de stekker er helemaal uittrok. In één keer. We praten verder over het Britse krantenlandschap en vooral over de rol van Rupert Murdoch. Maar Ronald van der Krol, hij is chef van de editie van het Financieel Dagblad en kenner van dat Britse krantenlandschap. Meneer van der Krol, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het u ook verbaasd het eruit trekken van de stekker door Murdoch? Ja, ik was zeer verbaasd. Ik had dat nooit, echt nooit verwacht. Het is een, toch een instituut dat in één keer weg is gevaagd en met één beslissing. En dat, uh, denk ik, had niemand uh, ooit verwacht. Wat ligt uh, achter deze beslissing? Uh, dat zal geen gewetensvolging zijn, vermoed ik zo. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, voor Rupert Murdoch is het toch een, een poging om de besmetting uh, in te dammen. Hij uh, was vroeger natuurlijk gewoon een Australische krantenmagnaat. Hij heeft uh, de, de sprong naar Groot-Brittannië ooit gemaakt. is nu internationaal bezig met hele grote belangen in China. miljardenbelangen daar, maar ook in de VS... waar hij uh, de Fox News heeft en de Wall Street Journal. Dus dit uh, raakt hem toch uh, indirect of direct. En ik denk dat hij gewoon gedacht heeft... ik ga nu rigoureus uh, dit aanpakken. Hij haalt de rotte, een rotte appel eruit, zodat de rest niet besmet raakt? Dat is een beetje het idee? Dat is uh, zeker het idee. Ik denk dat het ook wel in zekere zin verstandig is, omdat het toch uh, allemaal doorettert. Um, en, en nu heeft hij gewoon heel, uh, uh, heel, heel sterk en heel flink, uh, is, is die opgetreden. Maar de vraag is of dit uh, uh, genoeg is. Maar uh, voorlopig uh, heeft, hij, heeft hij wel laten zien dat, dat hij uh, van plannen is om hier korte metten mee te maken. Ja, en dan is de zakelijke beslissing. Maar komt het ook persoonlijk te dichtbij. En wat nu opeens stonden de journalisten bij hem voor de deur. En daar was hij zichtbaar uh, niet blij mee. Nee, dat, maar dat is hij ook uh, wel gewend. Er zijn uh, al, al decennia altijd uh, schandalen en affaires rond hem. Uh, is vooral in, in Groot-Brittannië waar hij groot uh, is geworden. Uh, hij heeft echt alleen een probleem als het ooit uh, te, te, te bekend is. Of dat je kunt uh, laten zien dat hij zelf heeft geweten van deze praktijk. En ja. volgens nog uh, is daar geen sprake van. Even naar dat Britse krantenlandschap. Is, is er nu zonder News of the World een groot gapend gat ontstaan? Nou, in, in zekere zin wel, omdat het... Uh... Volgens mij is Ronald van der Kool ons zojuist ontvallen. Ik heb het idee dat de verbinding is weg. Well, ja, dat is het ook. Um, wij proberen uh, zo dadelijk nog even contact te krijgen, denk ik. We zijn het op dit moment zelfs aan het proberen... om Houd van de Koron nog eventjes aan de lijn te krijgen... zodat wij verder kunnen praten over wat dit betekent... voor het Britse medialandschap. Um, nou, we krijgen hem niet te pakken. Wij gaan door naar uh, Duiken. Ja, bij een geliefde duiklocatie denk je niet gelijk aan Nederland... maar veel duikliefhebbers uit binnen- en buitenland doen dat wel. Voor de Zeeuwse kust worden per jaar maar liefst 800.000 duiken gemaakt. Een groot scheepsvrak moet nu zorgen voor dat, dat er na vandaag nog veel meer worden. Van Rijkswaterstaat in Zeeland is Gerius van Woudenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in plaats van de zee schoon te maken voor die duikers gaat u er een wrak in leggen. Waarom? Uh, waarom? Om het, uh, het duikgebeuren in het Zeeuwse nog aantrekkelijker te maken. Ja. Want zo'n wrak is aantrekkelijk om daar naartoe te duiken en er zelfs in te duiken? Ja, voor uh, sportduiken is het uh, avontuurlijk om uh, op zo'n uh, wrak uh, te duiken. Uh, niet alleen omdat je in een, in een schip uh, zwemt, zeg maar, maar ook omdat het schip natuurlijk fantastisch gaat begroeien. En dat trekt ook allerlei uh, vissen en, en kreeften aan. Maar dat duurt wel even, denk ik, of niet, dat begroeien? Nou, dat hangt er af. Uh, ik denk dat we binnen een half jaar al de eerste begroeiing uh, erop uh, hebben zitten. En uh, ja, vissen die zitten er volgende week al in uh, verwachten. Dus ja, dat stimuleert elkaar. En uh, ja, ik denk met twee, drie jaar dat het echt helemaal uh, begroeid is. En, en dat schip, hoe, hoe ziet het eruit? Het is een uh, schip uh, wat helemaal van beton is. Het is uh, rond 1920 in Frankrijk gebouwd. Uh, dat was een, uh, ja, een nieuwe vinding uh, van de Fransen toen de tijd. Uh, die zijn in serie gebouwd, helemaal van beton. Uh, en de uit die erop zat, dat is van werk. Uh, nou ja, beton, dat is natuurlijk ook wat poreus aan de oppervlakte. Uh -huh. Dus dat biedt uh, prachtige kansen voor onderwaterleven uh, om zich uh, daarop vast te hechten. Ja, to toch, um, meneer Van Woudenberg, is duiken uh, blijft gevaarlijk. In de Oosterschelde gisteravond nog weer een Belgische duiker verdronken. Hè? Is het niet gevaarlijk om juist in zo'n wrak of naar zo'n wrak toe te duiken? Ja, ik betwijfel of duiken gevaarlijk is. Ik uh, ben zelf geen sportduiker, overigens. Maar als ik zo omheen kijk in de sportduikwereld. Uh, als je alle veiligheidsvoorschriften in acht neemt. Ja. dan denk ik dat het een uh, vrij ongevaarlijke uh, sport is. Ja, kijk, als je risico's gaat nemen. of ja, je hebt bijvoorbeeld hartklachten. ja, dan heb je wel een probleem als uh, er iets uh, zich voordoet. Maar zijn er geen medische keuringen voor duikers dan? Ja, als het goed is, dan wordt een sportduiker uh, één keer per jaar gekeurd mm -hmm. uh, en dan ja, dan kijk je uiteraard uh, naar hoe het hart functioneert en hoe fit je bent. Uh, maar ja, het is geen vereiste om te gaan duiken. U en ik kunnen vandaag een, een uh, duikpak huren hier bij een duikwinkel. Het water in gaan zonder mm -hmm. enige oefening, zonder enige les. Nou, dan wordt het hebben. wel gevaarlijk als ik dat ga doen. Ja, dan ja. lijkt het mij inderdaad gevaarlijk worden. Ja. Zeg, zie je wel iets in de Zeeuwse wateren? Ja, absoluut. Uh, als ik uh, de verhalen mag geloven, dan zijn de Zeeuwse wateren... zeker zo uitdagend als de tropische wateren. Met name omdat het onderwater heel gevarieerd is. En ja, dat, dat boeit duikers. Kijk, in de tropische wateren dan weet je ongeveer al wat je tegenkomt. Hier is het altijd een verrassing. Ja. Nou, en nu komt er dus een wrak bij als, als attractie voor de duikers. Hartelijk dank voor je toelichting. Goedemorgen. En wij hebben inmiddels weer contact met Ronald van der Kool van het FD. Kenner van het Britse krantenlandschap. En juist toen we wilden vragen, meneer van der Kool, uh, hoe het gesteld is met dat landschap, viel u helaas weg. Maar we kunnen er wel even verder over praten. Um, ik vroeg namelijk of er een groot gapend gat ontstaat. Nu News of the World um, vertrekt, verdwijnt, stopt. Ja, er ontstaat uh, wel een gat op de zondag. Uh, want het is een zondagskrant. Uh, er is eigenlijk geen andere krant zoals het News of the World op zondag. Maar uh, Rupert Murdoch heeft nog een andere krant. Het heet The Sun. Uh, vergelijkbaar in, in toon en in aanpak. En die uh, verschijnt nu maandag tot en met zaterdag. En het zou heel logisch zijn en misschien ook wel heel slim... om dat ook op zondag uh, uit te brengen. Dus dan vult hij eigenlijk uh, zijn eigen gat uh, met zijn eigen, in een, in een krant uit een, in zijn eigen stal. Ja, de domeinnaam Sun on Sunday is opeens ook geclaimd. Ja, dat daarbij, zal, zou dat wel eens kunnen. Ja, slim genoeg om dat uh, ja. zelf uh, te bedenken. Ja. ja, zegt News of the World, u noemde het net een instituut. Uh, betekent dat dat wij journalistiek iets gaan missen... nu News of the World er niet meer is? Nee, nou, ze hadden wel een hele bijzondere aanpak met... Uh, ja, ze vermonden zich graag, ze journalisten, om mensen de val in te lokken. Ze waren wel heel ag agressief en, en hard... Uh, maar er zijn andere tabloids. En ik denk dat, dat die ook wel. Uh, misschien wat, wat zullen opschuiven. Ja, de tabloid is toch niet echt weg te denken. Um, in uh, Groot-Brittannië, ondanks internet en ondanks uh, schandalen. Dus ik, ik zie niet echt een hele milde periode beginnen. Het, het zal op een of andere manier toch, uh, toch doorgaan. Maar, maar zal het ook doorgaan op deze manier? Want we hoorden ook de tirade van Hugh Grant over uh, ja, de roddelpers. Zal er al die verontwaardiging. Want die is enorm hè, in Groot-Brittannië over het hacken van van voicemails en, en noem maar op, zal de ja. Britse Rodelpress echt niet gaan, gaan inbinden? Nou, er zijn wel eerder schandalen geweest, niet, niet, niet op, op van deze, dit niveau. Maar eh, je, je moet bedenken, dit is een uh, concurrentie die, daar, die moordend is. En tot nog toe eh, hebben ze altijd geprobeerd die, die kranten te, te hervormen of, of aan te pakken door uh, zelfregulering. Maar zelfregulering in een moordende markt is uh, bijna onmogelijk. Uh, en, en alles wat je anders probeert te doen, uh, komt toch in de buurt van aantasting van uh, de vrijheid van de pers. Uh, dus het blijft uh, in, in dilemma. En het is uh, toch een cultuur waar uh, de media heel sterk is. Uh, dus ik, ik, ik, ik, ik zie uh, de tabloids toch uh, uh, dit overleven en, en toch, toch uh, he heel bijzonder blijven. Uh, zeker vanuit de Nederlandse optiek. Want de markt blijft. De Engelsen willen dit lezen, dit soort nieuws lezen. Ja, dat, dat willen ze zeker. Heel veel van de celebrities waar ze over schrijven eh, wonen ook eh, in Londen. Dus ook al zijn het Amerikanen, wat dan ook. Dan hebben ze huizen in Londen, dan wonen ze in Londen. En dat eh, blijft fascinerend. Dus het is niet zozeer nieuws wat ze brengen, nee. maar het is een soort mengeling van nieuws en entertainment. En dat eh, is toch een, een gouden recept. Ja. Hoe groot de afschuw ook is, ze zullen dat blijven kopen. Ja, zeker. Nee, dat, dat gaat door. De affaire is nog lang niet ten einde. Hè? Wat, wat, gaat er nog meer gebeuren? Wat, wat voor, voorziet u? Nou, dit is nu een soort mediaschandaal, maar dit is ook tevens een politiek en uh, toch politie-schandaal. Want er zijn er nu ook. ...berichten over omkoping van uh, politiemannen... ...zodat ze niet uh, dit onderzoek, de eerdere onderzoek... ...naar deze partijken zouden doorzetten. Het komt ook heel dicht bij uh, David Cameron... ...omdat hij zijn oud hoofdredacteur... ...of de oud hoofdredacteur van de News of the World zijn uh, spin was. Dus er zijn allerlei andere mini-schandalen die, die, die, die nu uh, gaan ontstaan. Uh, dus het is lang niet uh, voorbij, maar voor de News of the World wel. Maar, ja. maar de, de repercussies gaan, gaan door. Goed. Ronald van der Krol, chef van de zaterdageditie van het FD. Dank. Graag gedaan. De NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, ook The Guardian heeft het natuurlijk over News of the World. Dat is de krant die het schandaal uh, blootlegde in het begin. Ze komen op de website al met een necrologie van News of the World. De krant drijft al sinds haar oprichting in 1843 op een formule van misdaad, seks en sensatie. U hoorde dat al. En tot in de huidige tijd van dalende oplagencijfers heeft dat de krant geen windeieren gelegd. Elke week lezen ruim 7 miljoen Britten News of the World. En daarmee is het inderdaad de meest gelezen krant van Groot-Brittannië. Ja, volgens de BBC heeft de redactie van de krant News of the World geschokt gereageerd... op het besluit van uh, Rupert Murdoch om de krant dan maar op te heffen. Vooral omdat wie nu bij de krant werkt helemaal niets te maken zou hebben... met het hacken van telefoons en andere praktijken. Een van de journalisten laat aan de BBC weten dat de huidige redactie juist bezig was... die slechte reputatie van zich af te schudden. Ja, dan naar Enschede. Ontzetting kopt de Twentse Courant-Tubantia op de voorpagina een foto... van een gewonde bouwvakker die vanaf hun hoofd tot zijn middel onder het bloed zit... Bouwvakkers die op het moment dat het dak instortte van het stadion, uh, daar binnen waren. Die spelen ook binnen in de krant een hoofdrol. Want al meteen na het ongeluk discussiëren ze op de stoep van de Golfsvesten over uh, een mogelijke oorzaak. Hoe heeft het kunnen gebeuren? De ene zegt dat een hijskraan de dakrand heeft geraakt. En nou, een ander weet dat zo zeker nog niet. Um, en is een derde meent dat bepaalde dragende ijzers in de dakconstructie ontbraken. Volgens de AD kwam in Enschede de herinnering aan 13 mei 2000 terug, de dag van de vuurwerkramp. Sirenes uit alle richtingen, verkeersopnames en een onheilspellende sfeer in de stad. Net als toen. Waarom toch altijd weer Enschede, vraagt een vrouw zich af. Het is om gek van te worden. U hoort bij ons al eventjes uh, Lisbet van Impe van het Nieuwsblad... over de crisis in België. Want hoe moet het nou verder met die formatie? Die vraag stellen de Vlaamse ochtendkranten. Nu de zoveelste formatiepoging, ditmaal van beoogpremier Roepo, is stuk gelopen. Volgens de standaard zijn nieuwe verkiezingen... zo langzamerhand bijna onvermijdelijk. Want de formatiemogelijkheden die nog open liggen. Euh, of geen meerderheid. In het, hebben of geen meerderheid in het Belgisch parlement... of geen meerderheid in het Vlaams parlement. Ook de verkiezingen vreest... omdat de situatie het, dat er ook niet beter op maakt. Een nieuwe stembusgang levert vermoedelijk geen andere uitslag op... terwijl de stemming tussen de verschillende partijen... er ook niet door verbetert. Um, volgens het Nederlands Dagblad is de situatie op rangeerterreinen vaak onveilig. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat. Zo blijkt uit een uh, rapportage uh, dat uh, spoorbeheerders als ProRail... en keyrail soms niet vertellen welke wagons er op een rangeerterrein staan. Ook staan goederenwagons met gevaarlijke stoffen soms enkele dagen onbeheerd op zo'n terrein. In totaal heeft de inspectie 15 keer procesverbouw opgemaakt. Een nieuwe embargo-regeling voor de miljoenennota. Daarover vergaat het ministerraad vandaag volgens de Volkskrant. Wat de afgelopen jaren ook is bedacht om de miljoenennota tot een Prinsjesdag uit de pers te houden. Elke keer strand die pogingen. Daarom deelt het kabinet de stukken dit jaar de vrijdag voor Prinsjesdag gewoon uit aan de journalisten die er ook gelijk over mogen publiceren. En waar gaan onze ministers dit jaar op zomervakantie? Vraagt de telegraaf zich af. Nou, de meesten blijven in Europa. Zo gaat minister Kamp naar Zwitserland. Uh, daar uh, moet zijn dochter bevallen. Minister Opstelt en reist vooral veel naar Zuid-Frankrijk, Oostenrijk... en ook gewoon Nederland. Het verste weg gaat minister Van Bijsterveld. Zij gaat naar de zon en de tempels van Bali. De geur van de dood vergeet je niet en de geur van ellende ook niet. Kolonel buitendienst Charles Brans. En het gekke is als ik die beelden zie dan...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 Van kwart over twaalf tot één. Radio 1, Het nieuws van alle kanten. Bonjour. Vous, Hollanders, êtes geek à la Pimpas. Alle betaal et Gullière. bon, Marine Vive la France, kan jullie en Isp betalen met le gel content? Waarom? Waar u hier het logo van Maestro ziet, is gratis betalen met de pimpers zoals mogelijk, net als à de maison. Dus ook de baguette, de fromage en iets in mijn supermarkt. Dat is heel goed hoor. Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl Het batterieconfort? Bestel uw nieuwe badkamer voor 1 september en betaal geen 19 maar slechts 6% btw. Daarmee bespaart u al snel 1000 euro.